Lieve mensen, waar het over gaat vandaag is Gods verbond. Als wij praten over het verbond, dan zeg je, joh, verbond, wet, zeggen we ook wel, staat ook wel in de Bijbel, wet. Maar in wezen gaat het over verbond. Wet, in ons Nederlandse oren, klinkt nooit lekker. De wet. Veel mensen zeggen, de wet is weggedaan. Dat is heel dom, want de wet is in wezen het verbond. Als God nou een verbond maakt met Abraham, Isaac en Jacob... hoe zou die in de eeuwigheid dat verbond weg kunnen doen? Hij zou een onbetrouwbare God zijn geweest. En dan zouden wij dus ook geloven in een onbetrouwbare God. kan helemaal niet. Wat God gezegd heeft, heeft hij gezegd. Komt hij nooit op terug. En zo is het ook met zijn verbond wat hij gemaakt heeft. Wat hij al mee begonnen is bij Adam en Eva... na de zondeval. Dat hij heeft gezegd... door de, de zonde is de dood in de wereld gekomen. Maar door die ene... Die andere mens, die tweede Adam, door zijn rechtvaardigheid is er een opstanding uit de dood. God heeft dat laten zien door hem uit de dood op te wekken en dat heeft ons hoop gegeven op de toekomst. Zoals Yeshua is opgewekt door de Vader, zullen wij met Hem opgewekt worden aan het einde van de tijd als Yeshua terugkomt. Nou, als het gaat over verbond, is een verbond niet zomaar iets van letters van ja, dit is het verbond. Oké, okay. Nee, een verbond is een verbond wat God met jou maakt. In dit geval met Israël maakt. Zijn wij Israël? Ja, wij zijn mede-erfgenamen geworden met Israël. Israël heeft niet afgedaan. Want als Israël afgedaan zou hebben, dan zou God niet trouw zijn geweest aan zijn woord. En hij is altijd trouw. Daar kan ik maar mooie stukjes van te horen. God is altijd trouw. Maar het is door de ontrouw van het volk dat hij ook trouw moet zijn in, in de vloek die hij uitbrengt. Want hij heeft zowel het een gezegd als het ander gezegd. Hoewel het hem leed doet om dat uit te voeren, blijft hij toch een trouwe God. Ook al gaat dat volk uh, het land uit, dan komen ze bij de vijanden binnen. Er komt een dag dat God weer terugkomt. Hij zegt, kom op, oké, okay, verzamelen. Naar Jeruzalem, gaat naar het land en gaan we weer opnieuw beginnen. Nou, die ervaring hebben we heel wat keren gemaakt in de Bijbel. Ik ga het u niet lezen wat u in Exodus 20 staat, want de tien geboden kent u natuurlijk uit uw hoofd. Ik denk je, ja dat is afgezagd. dat zijn tien regels en dan hebben we dat weer gehad. Maar in Leviticus, Leviticus 26, er staat bijna hetzelfde wat in Deuteronomium 28 staat. De zegen en de vloek. Alleen in Leviticus 26 staat er op een veel indrukwekkender wijze die nog prettiger is om te horen. Want in Deuteronomium lees je natuurlijk 15 versen zegen zegen, zegen, zegen, zegen, zegen, zegen, keihard. En daarna, ik geloof wel 30 versen met vloek, vloek, vloek, vloek, over degene die het niet doet. Je komt deze zaak ook wel tegen in Leviticus 26, maar op een hele andere manier. Maar wel heftig. Je moet je dus wel beseffen dat God het heeft gezegd tegen de vaders en de voorgeslachten van Israël. De vaders waar hij het verbond meegemaakt heeft. En waar de kinderen geboren zijn. En waar de kinderen van weten dat als ze trouw zijn in het verbond, kan God zijn trouw bevestigen. En ze zegenen, zodat er geen vijand het land binnenkomt. Nee, er kan, geen, er kan niets in dat land gebeuren, want het is helemaal afgeschermd. Zodra wij onze hand buiten de wet steken naar het verboden gebied. We gaan helemaal niet buiten de muren van Gods koninkrijk, ons dingen grijpen waarvan God gezegd heeft, grijp ze niet, want het is ten verderven. Nee, zegt hij in hoofdstuk 26 van Leviticus vers 1, gij zult u geen afgoden maken. Wat is een afgod? Eén antwoord, niks. Amen? Een afgod is niks. En hoeveel mensen buigen er niet voor goden die geen goden zijn? En waarvan Yeshua zegt, te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen, leringen, dogma's, wat geboden van mensen zijn. Dus omdat mensen iets gezegd hebben, ook al wijken het af van wat God zegt, ze zeggen, gaan we toch dit doen. En Yeshua die zegt in Markers 7, het is te vergeefs. Geen afgoden maken. Maar afgoden worden gecreëerd in je denken. Je hebt een ander denken als God denkt. En je denkt, laat ik maar een beeld maken. Twee ogen, neus, mondje, lachend of huilend, dat maakt niet uit. Maar dat is mijn God. Daar buig ik voor, daar breng ik offertjes voor. En dat zegt de Heer, je zult geen afgoden maken. Oftewel, een beeld van een afgod. Een gesneden beeld, nog een gewijde steen, Zou je oprichten. Ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten... Mag je dan geen beeld maken? Ja, natuurlijk. Het is helemaal geen beeld, erg om een beeld te maken. Maar er staat dus achter om u daarvoor neer te buigen. Wat is neerbuigen in het grondwoord? Aanbidden. Als er staat in je Bijbel aanbidden, staat er in de grondtekst buigen. We buigen maar voor één woord en dat is het woord van Yahweh. We kunnen ook buigen voor het woord van Yeshua. Want die spreekt de woorden van Yahweh. Daar zijn we van overtuigd. Dus als Yeshua wat zegt, we, meester, ik buig voor dat woord. Daarmee aanbid ik Yeshua niet, maar daarmee aanbid ik zijn vader, die hem gezonden heeft, om het woord van vader te spreken. Want door de woorden van Yeshua hebben we vader nog beter leren kennen. Als een barmhartig, genadig, getrouwe, goede tieren god die gaarne vergeeft en altijd dingen bedenkt om ons tot het doel te brengen. Tot het doel te brengen. Helaas hebben we vaak doel gemist. Dat is het woordje zonde. Dat willen we niet meer. Daarom bouwen we elkaar op. Geen gesneden beeld. Geen gewijde steen. Geen steen met een beeldhouwwerk. Gij zult het in het land niet zetten. Om je daarvoor neer te buigen. En moet je kijken hoe die het afsluit. Want ik ben Yahweh jouw God. Dat is heftig. Als je alleen hier al dat een paar keer zou lezen. Dan kun je rustig naar huis te gaan. Dan weet je precies waar het over gaat vanavond. Want ik ben Yahweh, je God. Dat zou een meest ernstige reden moeten zijn. Waardoor je zegt, ik kies ervoor om niet meer af te wijken van de weg van Yahweh. Is dat één? Wel nee, dat is de weg ten leven. Hij wil dat we tot ons doel komen, En dat is leven binnen de kaders van het koninkrijk van God. Iedereen die er buiten gaat, vanaf de paus, dat weet ik wel wie. Jammer, maar ze spreken niet de waarheid. In vers 2 zegt hij al gelijk, mijn sabbatten zult gij houden. Het schijnt dus in Leviticus 26 wel heel belangrijk te zijn. Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heiligdom ontzien. En wat zegt hij? Ik ben Yahweh, je God. Je zal dus voor Yahweh, je God, buigen. Mijn sabbatten zult je onderhouden, want ze zijn een teken tussen Yahweh en Israël. Opdat Israël zou weten dat hij hun God is. Iemand die geen sabbat wenst te houden, zegt eigenlijk, nou, hij heeft voor mij geen god te wezen. Ik doe het wel op zondag. Dan is de pauze god. He? Indien gij in mijn inzettingen wandelt, voorwaarden en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, is dat wettisch? Oh nee, dat is gewoon naar de wet. Gewoon naar de Torah. Zelfs als rood licht, stop je voor. Groen licht draai je door. Rechtsaf, steek je, je hand uit of je richting aanwijzen. Dat is gewoon. Naar de instructies van het Koninkrijk der Nederlanden. En hier zegt God in het Koninkrijk van God: volg nou nauwkeurig mijn instructies. Dan bereik je levend je doel. Vers 4 zegt hij: Dan zal ik, Yahweh, u te rechter tijd uw regens geven. Schitterend in het land Israël: zodat het land zijn opbrengst geeft overvloedig, het geboomte des velds zijn vrucht draagt, je kan staande plukken van de appels, het is niet te geloven als je in die mooie tijd in Israël komt. We hebben de sinaasappels zien groeien toen we er voor de eerste keer kwamen, 35 jaar geleden, toen stapten we uit het vliegtuig van de trap af en toen was heel de lucht bezwangerd van sinaasappels. Ik denk, wat een lucht hier zeg. Dat ben ik nooit meer vergeten, dat is een soort traumatische, positief traumatische ervaring. Ja? In Israël komen en die heerlijke vruchten ruiken. Nou, hij zegt dat het geboomte des velds zijn vruchten draagt, De dorsttijd zal bij u duren tot de wijnoogst. Hé, hey, de ene gaat zo over in de andere oogst. En de wijnoogst tot de zaaitijd. Gij zult die brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. Hé, hey, dit is verbond. Dat zegt God. En hij ligt niet. Hij kan niet liggen, want hij is geen mens. Dus wat hij zegt, is zo. Je gelooft het, of niet? Hij zegt, ik zeg, ja, we zal vrede in het land geven. Ik zal vrede in het land geven, Yahweh, zodat gij liggen zult, lekker, zonder dat iemand je opschrikt. Ho, ho, weet je wel, nou echt niet waar, je zal rustig liggen. Binnen al de zegeningen van God. Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien en het zwaard van uw land zal niet teisteren. Dat is een belofte. Hij zegt, gij zult uw vijanden vervolgen. Oh, komt er toch een vijand? Hé hey jongens, er hoeft er maar één op de vijand af te lopen en dan vlucht hij. Zou je dadelijk horen. Gij zult uw vijanden vervolgen en zij zullen voor u aangezicht door het zwaard vallen. Vijf van u, vijf Israëlieten, zullen de honderd achtervolgen. Nou, dat is dus leuk, hè? Honderd van u zullen de tienduizend achtervolgen. Het wordt steeds beter. En uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. Dat is een belofte van Yahweh. En we hebben heel wat oorlogen in Israël gezien. Als er een trouwe koning was, dan ging de vijand ten gronde. Dan viel dat volk later weer tot verval en tot goddeloosheid... En dan na veertig jaar euh, kwam de vijand weer binnen. En dan was er weer een richter nodig. En zo kwam Gideon, Ehud, Barak, Deborah... En ...op ons de beurt. moesten die komen, die vijand het land uitknokken. En dan had het volk zich weer bekeerd. En ik, ja, inderdaad, we zijn fout geweest. Het feit dat ze dat zeggen, wordt dan hun redding. Ik zeg, ja, wees zal mij tot u wenden. U vruchtbaar doen zijn en je talrijk maken. Ik zal mijn verbond met u bevestigen, ik zal het waarmaken voor je, hou je aan het verbond ik zal het voor je waarmaken ik zou geen sterkere woorden kunnen bedenken je begrijpt niet dat er in de hele christenheid die de afgelopen 2000 jaar gevormd is zoveel afwijkende gedachten zijn terwijl het gewoon in de Torah staat, de basis van het verbond u moet eens proberen één regel van je huwelijksverbond te schenden ja, ik kijk wel uit echt waar, maar andersom is het ook, stel voor dat ze mijn huwelijksverbond schenden, zeg, waar ben je mee bezig je zou toch direct wat gaan we nou toch krijgen He? dit is een verbond wat God maakt met Israël zijn volk hij noemt Israël zijn eerstgeboren zoon het volk, hele volk eerstgeboren zoon gij zult het overjarige dat overgebleven is eten en het overjarige zult gij voor een nieuwe moeten wegdoen er is zoveel overvloed. Daarvan zullen ze eten. Er komt een nieuwe oost al binnen. Ja, dan moet je van de nieuwe oost gaan eten. Dan kan je dat andere weg doen. Zo overvloedig is de oost in Israël... als ze zich houden aan het verbond. Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten. Dat is de tent waarin God door zijn geest woning maakt. Dat is ook de tent waarin het allerheiligste de kist staat. Met de tien geboden, de basis van het verbond. De engelen erop... En dat is het symbool van Gods aanwezigheid. Opdat zijn naam aanbeden wordt. Dus de naam van Yahweh wordt aanbeden en bewierookt in de tabernakel. Hij zelf zegt, wie zal mijn huis bouwen, zegt hij. Hij is geest, hij is alomtegenwoordig. Door zijn geest is hij achter de hele schepping, achter alle planeten, achter de sterren. Hij is zo groot. Wie zal van mij een huis bouwen, zegt hij. Nee, het is een huis waarin de naam van Yahweh aanbeden wordt. De tempel van God is een schaduw van wat er in de hemel is. Zo heeft hij hem gebouwd. En dat is weer een schaduw van de gemeente Gods. Gij zijt het huis Gods, zegt Petrus. Gebouwd in de geest. We denken gelijk, we spreken gelijk. En we doen precies wat we spreken, want zo spreekt God. Zo zijn we volkomen één met God, maar wij zijn niet God. Zo één als Yahweh en Yeshua zijn, Yeshua is dan nog niet God. Maar dat hebben we vaak gehoord, hè? Hij is de zoon van God. Net zo midden als dat wij helemaal één zijn met de vader en de zoon, zijn wij ook niet God, maar wel het lichaam van Messiach hier op aarde. Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten en ik zal geen afkeer van je hebben. Ik zal geen afkeer van je hebben, Israël, mijn eerstgeborene. Ik zal in uw midden wandelen, dus God beweegt, en u tot God zijn. Gij zult mij tot een volk zijn. Hij zal het laten blijken. Ik ben Yahweh, je God, die je uit Egypte geleid hebt, opdat gij hun niet meer tot slaven zou zijn. Zijn we niet dezelfde uitgeleid? Geen slaven meer aan de goddeloosheid van vroeger. He? En als we nog fouten maken, vader vergeef het ons om Christus wil. Ik heb de stangen van jullie juk verbroken. Stangen. Hij heeft ze verbroken. En ik heb je recht doen gaan. Lieve mensen, het is schitterend het haal. Nou, hier komt de omwenteling. Durf je het aan? Zitten de riemen vast? Want zo heftig als hij is in zijn liefde en in zijn uiting van zijn verbond... hij kan niet anders als dat hij is, doet hij dat ook aan de andere kant. Alleen dat willen we vaak niet horen. Je zou bijna moeten zeggen, als je dat dadelijk gaat horen wat hij zegt... Moet je nog zeggen halleluja. Geprezen zei ja. Vind je het misschien moeilijk? Je hoeft het in je hart op te doen, doet het dan in je geest. Dus zelfs als je de andere kant van de zaak hoort, zeg dan nog in je hart, arme, zo is God. Hij is recht. Indien, dan komt hij weer, voorwaarden, gij mijn inzettingen versmaat, Israël, die onder dat verbond leeft. ...nazaten van Abraham, Isaac en Jacob... ...besneden binnen het huis van Abraham... ...maar nog van hart besneden moet worden... ...gaan ze luisteren naar het verbond... ...of zeggen ze die God van mijn vader... ...nou, ik ga liever naar Syrië. Indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt... zodat gij geen van mijn geboden doet... en mijn verbond verbreekt, zegt dezelfde God en Vader... dan zal ik... ja, wij uw God ook al dus met u doen... en met verschrikking u bezoeken... tering en koorts die de ogen verteren... het leven doen verkwijnen... dan zult gij te vergeefs uw zaad zaaien... want uw vijanden zullen het eten. Denk je, mijn God... Halleluja, hij zal het doen. Ben ik blij tot dit ze verbond is en tot dat alleen nog maar de vloek is. Je mag toch kiezen, wil je onder de paraplu van de zegen wandelen of onder de paraplu van de vervloekingen. Helemaal niet moeilijk. Ik zal mijn aangezicht tegen je keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden. En die u haten zullen u overheersen. Gij zult vluchten zonder dat iemand u vervolgt. Dat is een grapje. Dat is een grapje. Vind je het ook niet? Je loopt wel op de vlucht en er is niemand die je achterna zit. Dan ben je toch een beetje... Maar zo ongelukkig ga je worden. Je gaat denk ik een beetje psychisch gestoord worden. Als je niet meer onder de zegen van je God leeft. Je zal dus vluchten zonder dat iemand je vervolgt. Nou, ik weet zeker dat God dat geweten van die mens beïnvloedt. Je hebt geen rust meer als je de waarheid kent en je gaat de leugen doen. Het gaat helemaal niet. Je gaat van binnen helemaal een persoonlijkheidje vormen. Je gaat een beetje schizofrene neigingen krijgen. Je denkt, niemand ziet me. Oké, okay. ja echt niet waar, dat gaat niet meer. Want heb je dat uitgevreten, wat je niet had moeten doen, dan loop je toch met een ei rond. Dan heb je het s'avonds voor je bed ook al niet meer prettig. Dan dus zeg je, vader dit had echt niet moeten gebeuren. Ik heb spijt als haar op mijn hoofd. Lieve mensen, dat is de enige manier, dan moet je gaan buigen voor vader, daarmee moet je hem dus aanbidden. Neerbuigen is aanbidden. Beleid je zonde en aanvaard de verzoening door het bloed van Yeshua. Nou zegt hij, indien gij des niet tegenstaande niet naar mij luistert, dan zal ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, meervoud, tot maal toe. Nou, ik hoef niet mee te tellen, hè? En uw trotse macht zal ik breken. Als je denkt dat je je macht kunt verheffen... ...willens en wezens tegen het woord van je schepper... ...gaat niet. Uw hemel maken als ijzer... ...en het land als koper. Er wordt niks meer opgeleverd op die grond. Dan zal uw kracht, broeder en zuster, Israël... te vergeefs verbruikt worden... Uw land zal zijn opbrengst niet geven. Het gewoonte van het land zal zijn vrucht niet dragen. God die houdt gewoon de regen in. Dadelijk als Yeshua regeert over deze aarde de duizend jaar, dan zijn er nog vele wereldlingen die hun opbrengsten naar Jeruzalem komen brengen. En als ze niet komen, wat heeft de Heer gezegd in openbaringen? Dan zal ik de regen inhouden. Ja, ze dan de boel door wordt, dan zeggen ze, oh, laten we toch maar gauw weer, uh, weer gaan. Als Joshua heerschappij voert vanuit Jeruzalem en het koninkrijk Gods wordt helemaal opgericht. En wij zullen met hem dienen, zegt hij die duizend jaar. Onvoorstelbaar wat we zullen meemaken. Maar de bomen die zullen hun vrucht niet dragen. Indien, broeder en zuster, Israël, gij u tegen mij verzet en naar mij niet wilt luisteren, dan zal ik... Nog zevenmaal harder slaan naar uw zonde. We zitten wel op veertien keer. Ik zal het wilde gedierte op je loslaten... dat u van kinderen zal beroven... en uw vee uitroeien... en het aantal en zo zal verminderen... dat uw wegen verlaten zullen zijn. Dat is vaak gebeurd in Israël. Echt vaak gebeurd in Israël. Tot aan de laatste Holocaust toe. Het is een wonder dat in 48... Het land weer is uh, opgetogen. En dat er intussen 7 miljoen mensen leven in Israël. De kinderen van de kinderen van de kinderen. En die spelen op de straten. We hebben daar klasjes, jongens en meisjes zien lopen. Zomaar 30, 40 kinderen. Zo groot, zo groot en nog groter. Allemaal met dezelfde jurkjes en bloesjes aan. En je krijgt er tranen van. Denk je, wat een zegen van God dat je dat ziet huppelen. Want dat zijn de volgende generaties die Israël zullen vullen. Die worden grootgebracht met Torah, met alles wat je maar wenst. We kunnen wel zeggen dat Israël in een goddeloosheid leeft, maar er zijn ook heel wat Israëlieten en Joden, en wie er ook zijn, die in gehoorzaamheid leven. Dan zijn er nog christenen die willen de Joden bekeren om de christelijke Jezus te aanvaarden. Echt waar, wij worden er al niet goed van. Het feit dat je daar gaat komen met je drie goden leert, dat is een ramp. Ze zullen je netjes behandelen, want ze verdienen toch wel geld aan je. En dan zeggen ze zeggen, ja, ja, ja, ja, ja. Je... Echt waar? maar lieve mensen, laten we onszelf maar bekeren, omdat we leren uit het boek van God voor Israël. We zijn door genade gevoegd bij Israël. Israël is niet weggedaan. Indien je tegen mij verzet, naar mij niet wil luisteren, dan zal ik nog zevenmaal harder slaan. Ik zal wild gediert op je loslaten, van kinderen beroven, je vee uitroeien, uw aantal zal verminderen en uw wegen verlaten zullen zijn. Ik heb het, de weekje hiervoor, anders gezien in Israël. Ik heb het anders gezien. Ik heb de jonge lui gezien. Het is werkelijk om God te prijzen. En dan gaat hij weer. Het zijn voortdurend versen met indien. Voorwaarden op voorwaarden op voorwaarden. Er is niemand die kan zeggen, maar ik geloof in de Messias, ik ben gered. Dat is een lachertje. Niemand kan zeggen, ik geloof in Jezus, ik ben gered. Want je wordt niet gered door in Jezus te geloven. Je wordt wel gered als je trouw wil zijn aan het verbond van God. Deel we krijgen aan het verbond met Israël, want de Messias is voor Israël gekomen. Dat is een wonderlijke ervaring. Hij is voor Israël gekomen. Ja, in die Yeshua, die geloof ik in. De zoon van Abraham, Isaac en Jacob. Hij die verwekt is door het spreken van God in Maria, uit het vlees geboren. De eerste Adam zijn we door de dood ingeraakt. En deze tweede en laatste Adam, door zijn rechtvaardigheid, worden we uit het graf opgewekt. Er is een opstanding uit de dood. We praten niet over het Evangelie van Jezus Christus. We praten over het Evangelie van Jezus Christus. En dat Evangelie is het koninkrijk van God. En het is jarenlang omgedraaid, je moest maar geloven dat Jezus de Christus was en dan was je gered. Maar het was een leugen van de bovenste plank en we hebben het niet gesnapt. Maar het evangelie van Jezus Christus is het koninkrijk voor God wat komt, waarvan Hij de eerste is die opgestaan is uit het graf om niet meer te sterven. Indien gij door deze tuchtiging nog niet tot mij keert en tegen mij blijft verzetten, zegt Yahweh, de God van het verbond met Israël, dan zal ik mij tegen u verzetten. Wie? Dan zal ik mij tegen u verzetten en dan zal ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonde. Dat is de derde keer, zeven keer. Ik zal over u het zwaard brengen dat wraak neemt, waarop? Over het verbond. Zie je dat? Dus de wraak van God ligt vast in het verbond. Het gaat om het verbond. Als een van de twee overspelig wordt, is er een recht om te zeggen, het verbond wat we hebben is verbroken. En dat is ook met het verbond van God. Maar omdat God zo genadig is en zich aan zijn verbond houdt, kan die niet meer herstellen. Het wonderlijk is, alleen maar over het offer van die ene volmaakte zoon, is er een ander bloed gekomen... Dat bloed van stieren en bokken werd overgezet naar het bloed van Yeshua. Dus het schaduwbloed werd het echte bloed. Daarom is het ook een beter verbond in zijn bloed. En op geen ene andere manier. Het enige wat aan Torah verandert is het bloed van stieren en bokken gaat over in het bloed van Messiach. Onschuldig bloed heeft gevloeid. Ik zal over u het zwaard brengen. Een vraag neemt over het verbond, zegt hij. Wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt... dan zal ik, Abba Yahweh, de pest onder u zenden... en gij zult aan de vijand overgeleverd worden. Hoe vaak moet hij dat nog zeggen? Laten we het maar verder lezen. Als ik u de straf des broods verbreek... als ik u de staf des broods verbreek... geen brood meer... dan zullen tien vrouwen uw brood in een oven bakken... Zij zullen uw brood afgewogen teruggeven en gij zult eten, maar je zal niet verzadigd worden. Heb je zo'n brood naar binnen zitten duwen en dan zeg je nog, oh, ik heb een honger zeg. God die doet iets. Alleen maar om je te aan herinneren, hoe zou het nou komen? God heeft dit beloofd en nou zit je hier met pijn in je buik. Denk na, indien gij desondanks niet naar mij luistert en tegen mij blijft verzetten... Lieve mensen, dan zal ik mij met grimmigheid tegen u verzetten. Het is weer een toontje hoger, dan wordt het grimmigheid. En ik, Abba Yahweh, ja ik, Abba Yahweh, zal je zeven keer tuchtig over je zonde. Dat is de vierde keer zeven. Moet je eens kijken wat een lange weg dat het is, die die gaat met zijn volk. Gij zult het vlees van je zonen eten en het vlees van je dochters zul je eten. Kent u geschiedenissen uit de Bijbel wat dat gebeurt? Ja toch? Tot ze omsingeld waren door de vijand. En tot er zoveel honger was dat de moeder de kindje opgegeten heeft. Uw hoogte zal ik verwoesten. Je wierookaltaren uitroeien. Ik zal je lijken werpen op de lijken van je afgoden. Ik zal een afkeer van je hebben. Het kan bijna niet verder meer. Je steden zal ik tot een puinhoop maken en je heiligdommen verwoesten. Ik wil niet meer uw liefelijke reuk ruiken. Probeer het maar om te zetten in je eigen relatie, in je huwelijk. Dat je de lucht van je eigen vrouw niet meer kan ruiken. Dat je zegt, ah, of andersom, kan natuurlijk ook. Dat zegt God van zijn volk Israël. Je lieflijkheid, zegt hij, je liefelijke reuk, die kan ik niet meer ruiken. Het is verschrikkelijk als deze dingen komen. Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin wonen zich daarover zullen ontzetten. Zelfs je vijand die staat te kijken: wat gebeurt daar nou toch? Ja, dat is die God van Israël die zich tegen zijn volk keert. U zal ik onder de volken verstrooien. Hoe vaak is het niet gebeurd? Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal woesternij zijn, en je steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Hé, hey, dat woord kom je niet vaak tegen in de Bijbel. Hij zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Dat betekent dat ze de sabbat aan de kant geduveld hebben... ze niet meer onderhouden hebben... maar dat land heeft sabbatsrust nodig... want daarvoor moet er niet gearbeid worden, niet geoogst worden. Heel duidelijk. Het land zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen... Hoe lang hebben ze de Sabbaten niet overtreden tot ze zoveel honderden jaren uit hun land geworpen zijn. Voorlopig waren we 2000 jaar waren ze weg uit Israël. Met een holocaust aan het eind. Pas daarna gingen ze weer terug naar Israël. En hebben ze hard moeten werken om dat land weer overeind te krijgen. Het land zal zijn Sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het woest ligt en dat Israël het niet kan bebouwen. En gij in het land uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn Sabbatsjaren vergoeden. 2000 jaar over de wereld verduid geweest. De Sabbatsjaren zijn vergoed. Het is een wonder dat het volk Israël terug is. En het is een wonder dat wij met elkaar Sabbat vieren, de feesten vieren, de nieuwe manen vieren. We doen precies wat hij van Israël vraagt. En als je dat met je vakantie tegen een Jood vertelt... Want die heeft natuurlijk al een bepaald gevoel bij een christen. En je zegt ineens dat je gelooft in de ene waarachtige God. Dan zegt hij, hé. Hey. En dan denkt hij al, en die Jezus dan bij jullie. En als hij dan zegt, Jezus is de Zoon van God. Hij is Messias. En Messias kan niet God zijn. Afijn, bedenk maar hoe je je getuigenis aan een Jood vertelt. Dan gaat hij zitten. Want hij zegt, nou dat heb ik nog nooit gehoord van een, van een christen. Zegt nou, eigenlijk zijn we geen christenen meer. We zijn gewoon Torah getrouwe gelovigen. Maar we geloven wel dat je Suur Messias is. Je moet het gaan doen om erover te spreken in alle beleidschap. Dat land dat lag woest en dat gij in het land van je vijanden zult vertoeven. Het land zal rusten. Het land Israël zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de tijd der verwoesting zal het rusten. 2000 jaar. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren toen gij daarin woonde omdat ze in die Sabbatsjaren God niet gediend hebben. Kun je nagaan, wanneer is dat ook weer geschreven, Leviticus? Is dat 3000 jaar geleden? Mozes aan de berg? He, heeft de Torah gekregen, ze zijn Egypte uitgetrokken, de woestijn doorgegaan. Ja, in die tijd is dus Leviticus geschreven. He, de priestelijke wetten. Ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven. Dus in het volk van Israël in de landen van hun vijanden, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt. En ze zullen vluchten, zoals men vlucht voor het zwaard. En ze zullen vallen, zonder dat er een vervolger is. Dat is de tweede keer dat hij dit voorbeeld neemt. Ze zullen zo gestrest zijn, er valt een blaadje van de boom en ze zetten het op, vol Holler. En dan struikelen ze nog en stoten ze de kop, bij wijze van spreken. He? De een zal over de andere struikelen. Het gebeurt dus aan Mars ook. Als voor het zwaard, zonder dat er een vervolger is. Gij zult voor uw vijanden geen stand kunnen houden. Hopeloos. Ze zijn als schapen naar de slagbank geleid. Gij zult onder de volken ten gronde gaan... en het land uw vijanden zal jou verteren. Je zal toch zo'n verbond horen, zeg. Zou je nog wel een verbond willen maken met zo'n God? Maar ja, je staat natuurlijk toch voor Sinei. En wat heeft Israël ook weer gezegd? Toen God zijn verbond afkondigde via Mozes. Ja, wij zullen het ja, doen. Ze waren uit die slavernij gehaald. Nooit meer in die slavernij. Maar ze waren nog maar net weg toen de ellende al begon. Wie van u overgebleven zijn zullen in de landen van hun vijanden wegkwijnen. Vanwege hun ongerechtigheid. En ook vanwege de ongerechtigheden van hun vaderen zullen zij, evenals deze, wegkwijnen. Dit is generatie. Vader of zoon op zoon enzovoort. Generatie zullen ze wegkwijnen. Het is verdrietig om het te horen vanavond, maar er komt een goed slot. Maar beleiden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen in de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest en ook dat zij zich tegen mij verzet hebben. Hé, hey, dit is een... Dit is een kentering in het verhaal. Hoor je het? Maar, ja toch? Maar, zegt hij, beleiden ze... voor hunzelf en voor hun vaderen... en hun voorvaderen dat ze gedwaald hebben... willen en weten ze af zijn geweken... dan komen de beloften van God tevoorschijn. Want hij zegt... God, tussen haakjes... ook ik verzette mij tegen hen... tegen Israël... en bracht hen in het land van de vijanden. Staat even tussen haakjes daar geschreven. Ja... Wat zegt hij? Dat ook je vader zich tegen mij verzet hebben of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid? Als ze dat doen, lieve mensen, dan zal ik, zegt Yahweh, mijn verbond met Jacob gedenken, ook mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en ik zal het land gedenken. Halleluja. Alleen maar buigen voor God en zeggen vader we hebben gezondigd. Mijn vader, mijn overgrootvader en mijn bedje overgrootje. Ze hebben gezondigd en wij met hen. Dat is het keerpunt voor Gods oordeel. Op hetzelfde mens zegt hij tegen Gabriel. Hé, hey, hoor je het? En hij zegt, kijk Gabriel. Hij zegt, Gaan ze zegenen. Dat heb ik beloofd. Hij stuurt ze engelen op grond van zijn verbond. Want engelen zijn gedienstige geesten... die uitgezonden worden ten dienste van hen die... Het heil zullen beërven. Heil is de heling. Hè? Die zullen het beërven. Maar, zegt hij, het land zal door hen verlaten worden. En het zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen. Terwijl het verwoest ligt zonder hen. En zij zullen hun ongerechtigheid boeten. Omdat, ja, omdat ze mijn verordeningen versmaadden. En van mijn inzettingen een afkeer hadden. Dus hij zet even in één verse tussendoor hoe dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob was. Maar zij zitten wel in de lijn van de vloek. He, dat gaat wel even door. Maar ook zelfs wanneer ze in het land van hun vijanden zijn... versmaat ik hen, Israël, niet. En heb ik, Abba Yahweh, geen afkeer van hen... zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken... Want ik ben Yahweh, hun God. Dus ook al zitten ze in het buitenland en worden ze zwaar verdrukt. Hij zegt ik vergeet ze niet. Hij zegt want ik heb een verbond met dat volk. Dat ze daar zitten is een schuld van hun vader, kinderen, kinderen, kinderen. En dat zullen ze moeten beseffen. En ze moeten zeggen, vader, we bekeren ons tot u. Zodra ze het zeggen, komen de engelen des heer om de vrede te brengen. En de moed om door te gaan. Nou zegt hij, maar, zegt Abba Yahweh, ik zal hun ten goede gedenken. Het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volkeren uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een god te zijn. Ik ben Yahweh, zegt hij. Vind je dat niet mooi? Eigenlijk zou je hier al kunnen stoppen, vind je ook niet? Want dit is waar het om gaat. Het punt waar je komt, dat je zegt, vader, u hebt gelijk, ik heb uw verbond gezien. Wij zijn allemaal overtreders. Of we nou bij Israël hoorden of niet. We hebben gewoon in zonde geleefd. Of we nou christelijk waren of niet. Zelfs als je jood bent maakt niks uit. Want als je in zonde gaat leven. Heb je een probleem. Je komt niet tot je doel. Nou zegt hij. Dit zijn de inzettingen. En de verordeningen. En de wetten. Die Yahweh gegeven heeft. Tussen zichzelf. En de Israëlieten. Op de berg Sinai. Hoe heeft hij ze gegeven? Door de dienst van Mozes. Hé, hey, mooi hè. Hij heeft ze gegeven door de dienst van Mozes. Wie is Mozes? De dienstknecht van God. Daarom zegt de jood, als hij iets citeert. Maar Mozes zegt. Oh ja, zegt hij dat? Nou, zegt hij. Mozes zegt. Dus als je een gesprek hebt onder Joden. dan is het. Mozes zegt dit en Mozes zegt dat. En daar discussiëren ze over. Of ze maken ruzie of wat dan ook. Maar daarna krijgen ze een huk voor elkaar. En dan gaan ze verder. Want ze blijven joden. Onder christenen ligt dat wat anders. Want die schoppen elkaar de deur uit. Dat is vervelend. Maar het gaat erom. Op de berg Sinei hebben ze een verbond gekregen. Door de dienst van Mozes. Dus Mozes heeft geschreven. En zo spreekt de Heer. Als Mozes spreekt, zo spreekt de Heer. Spreekt de Heer, zo spreekt Mozes ook. Mozes heeft gezegd. Er komt één na mij... Als ik hoor hem, en dat was Messiach. Wij weten dat Mashiach Jeshua is, dus we zullen luisteren naar de Zoon van God. Die staat precies in de verhouding tot Mozes. Dus we zeggen, ja, maar zo zegt Mozes, en zo zegt Jeshua, en zo zegt Mozes, en dat zegt Jeshua. Dat is schitterend. We hebben in de afgelopen jaren niks anders met elkaar geleerd. Wij zeggen niet zomaar, dokter Piet zegt dit en dominee dat zegt zus en maar zo. Interesseert ons geen ene laars meer. Nee, zo spreekt Mozes, zo spreekt de Heer, zo spreekt Jezaja, zo spreekt Jeremia, de profeten van God. Want die brachten altijd de mensen weer terug naar de Torah. Lieve mensen, hij deed dat door de dienst van Mozes. Mozes is de dienstknecht van de Allerhoogste God, Yahweh. Nou, tot slot Psalm 119. Ik zal het niet helemaal voor u lezen, maar wel vers 1 tot en met 3. Hij zegt wel zalig. Wat is ook weer zalig? Natuurlijk gelukkig, maar wat is wel gelukzalig? Dat is gewoon zalig-zalig. Dus dan ben je dubbelzalig. Dus je bent dubbel gelukkig, zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet of in de Torah van Yahweh gaan, die hem, Yahweh, van ganse harte zoeken en wandelen in zijn wegen. Durf je aan met te zeggen? Amen. Nog een keer lezen? Zo we hem hardop samenlezen? Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn. Die in de wet van Yahweh gaan. Die hem van ganse harte zoeken en wandelen in zijn wegen. Amen. Amen. Prijs de Heer, broeder en zuster. God is tof. Oftewel, een goede nieuwe maand. Amen. Wat een vreugde om kinderen van God te zijn.